In Papua-Nieuw-Guinea hebben zeker 150.000 mensen dringend behoefte aan water, voedsel en sanitaire voorzieningen na de aardbeving van vorige week. Bij de beving die een kracht had van 7,5 kwamen meer dan 30 mensen om het leven. Duizenden huizen raakten beschadigd, ook zijn veel wegen onbegaanbaar geworden, waardoor het vervoer van hulpgoederen erg moeizaam gaat. De belangrijkste filmprijzen, de Oscars, worden vannacht uitgereikt... in Los Angeles. Inmiddels is onder meer de prijs voor de beste mannelijke Bijrol uitgereikt. Die ging naar Sam Rockwell voor zijn rol in Three Billboards... Outside Ebbing, Missouri. De prijs voor beste make-up ging niet naar de Nederlander Arjen Tuiten... maar zoals verwacht ging die prijs naar de Churchill make-up... in Darkest Hour. De belangrijkste prijzen, zoals beste film, actrice, acteur en regie... worden pas uitgereikt na zes uur vanochtend Nederlandse tijd. Het weer in de loop van de nacht vrijwel overal droog met opklaringen. Minima rond het vriespunt, het kan plaatselijk glad worden. Overdag droog met holgevelden, zon en een matige zuidelijke wind. Het wordt 8 tot 11 graden. Bij grote smeltende vlakken zoals de Waddenzee en het IJsselmeer... kouder en mogelijk ook mistig. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRW. De Oscars 2018. Met Martijn Grimmius en Willem de Gelder. Ja, goeienacht. Wij zijn met uh, Hilversum een beetje Hollywood vandaag. Ja, Hilversum wordt ook wel eens Hollywood genoemd. Hè? Dat is ja. nu helemaal, uh, helemaal toepasselijk. De Oscars worden namelijk uitgereikt in Hollywood. We hebben zojuist uh, gezien dat Dunkirk opnieuw een uh, geluidsprijs heeft gewonnen. Twee uh, prijzen in vijf minuten. Dat doen ze goed? Ja, dat doen ze heel goed. Ja. Sound editing hadden ze al. En daar kwam nog uh, sound mixing bij. Ja, het werd net al gezegd hier aan tafel. Hè. Als je de E wint, dan win je vaak ook de ander. Ja, dan mochten ze twee keer zijn naar beneden lopen. Nou, ze hadden bijna net zo goed kunnen blijven staan. Wij gaan u de komende drie uur nog op de hoogte houden... van uh, al die filmprijzen die daar worden uitgereikt. Er uh, is ook nog een Nederlander in de race, uh, als we het over Dunkirk hebben. Cameraman Hoijte van Hoijtema. Die is namelijk genomineerd voor de uh, beste camerawerkcategorie. Ook bij Dunkirk. Ook bij Dunkirk. Nou, dat zou toch mooi zijn als die uh, zou winnen. Dunkirk staat volgens mij ook voor, want die hebben er nu dan twee gewonnen. Ja, die hebben als dus enige die, film nu twee binnen. En uh, ja, de, de, de film met de meeste nominen... Dat was Shape of Water. Ik ben benieuwd hoeveel die er uiteindelijk krijgt... van de 13 nominaties die ze hadden. Nou, we gaan ook eventjes naar de zaal. Want we zijn hier in de, de bioscoop View in Hilversum. En uh, die zaal zit helemaal vol met filmliefhebbers. En daar is ook Verle Bos. Verle? Verle die uh, dolt <laughs> nog een beetje rond hier. Uh, Astrid de Jong, onze nachtzuster... Uh, Morgennacht. Ja, morgen. Jij houdt ja. alle social uh, media een klein beetje hey. in de gaten. Ja, klopt. En uh, jij zei het net al. Shape of hebben uh, had 13 oh, nominaties. Bos. Is uh, oh. er nu wel? Ja. Ja, Veerle, we verlen, Ja, wil... we gaan zo naar Veerle. Eerst nog even de socials. We waren nu toch bij de, de nachtzuster aangekomen. Ja, Shape of, Shape of kan namelijk nog steeds elf Oscars winnen... en daarmee een uh, record evenaren... wat alleen door uh, Titanic, Lord of the Rings en Ben-Hur is, uh, is uh, gehaald. Maar die kans wordt wel heel erg klein. Want dan moeten ze nu alles winnen waarin ze genomineerd zijn. Wat ik nog een beetje mis bij jullie vooral... is dat uh, Dunkerque... Uh, dun, Dunkerque... Dunker, dunker, dun, rotfilm. Die, uh, dat is natuurlijk ook een beetje Nederlands ja. al. Want er zijn scènes van op Urk ge, geschoten. Ja, dat dus, is vallen flink zijn, in de prijs al in Nederland. Zo. Dus daar kunnen we heel blij mee zijn. En um, ja, verder uh, gebeurt er van alles in die zaal. Af en toe valt er een stoel om. Of zit iemand te huilen terwijl ze aan het filmen is... dat haar man een Oscar ophaalt. Dat soort dingen zie je allemaal uh, op Twitter voorbij komen. Dus dat zijn van die kleine dingen... die toch wel weer heel mooi zijn om mee te krijgen. Ik hou het allemaal bij. Ja, je houdt het allemaal bij, Astrid. Dankjewel. Uh, Verle Bos, ben jij er nu wel? Uh, ja, zeker. Ja, daar ben je. Uh, ik zit inderdaad in de zaal en ik zit hier naast uh, Eva en uh, Charlotte. Uh, je had het al net over, de, de, de Oscar voor Best uh, Sound Effect is net uitgereikt. Uh, Eva, jij hebt Dunkerk uh, gezien. Ben je het eens met de, ja, met de Oscar voor Beste Sound Effect? Ja, eigenlijk wel. Ja, Dunkirk is natuurlijk sowieso een heel ingewikkelde film om te doen qua geluid, denk ik. Omdat er zo verschillende lagen in zitten. Het is sowieso een oorlogsfilm is eigenlijk al. Dus ik was er echt wel mee eens. Ja, heel ja. goed gedaan. Oké, okay, en uh, Charlotte, je hebt uh, ook Shape of Water gezien. Uh, denk jij dat hij vanavond ook nog uh, veel prijzen mee naar uh, huis gaat nemen? Ik denk, ja, ik, ik hoop wel echt dat hij de beste film mee naar huis neemt. Maar... Ja, ik vind op zich alle genomineerden wel heel goed, dus ja, ik gun het ze allemaal wel. En heb jij nog een uh, favoriet voor ook echt de beste film, even? Ja, ik, eigenlijk ook Shape of Water en daarna ook Three Billboards uh, Outside Ebbing Missouri. Die vond ik ook echt heel, uh, heel goed, ja. Wat vond je daar zo goed aan? Ja, het is gewoon zo'n intense film. Het is echt heel. Uh, hij voelt veel korter dan hij is. En het is gewoon heel, heel goede performances van iedereen eigenlijk. Dus ik vond het een heel intense film, echt. Heel goed, ja. Oké, okay, super, dankjewel. En uh, Charlotte, ja, ja, ja, je had het net al over uh, Shape of Water. En um, uh, ja, wat vond jij van de, die actrice in Shape of Water? Ja, ja, ik, ja, het is gewoon heel knap hoe zij... Ik weet niet, zonder... Dat is natuurlijk echt heel veel. Ja, ze zegt natuurlijk helemaal niks erin. Maar dat is door gewoon haar emotie en door haar gezicht vertelt ze eigenlijk heel veel. Dus dat is wel echt heel erg knap hoe ze dat heeft gedaan. Zeker, oké, okay, dankjewel. Terug naar jullie. Veerle Bos, dankjewel. Ja, als u denkt van dat vrolijke muziekje wat we daar op de achter, achtergrond horen... dat is eigenlijk een reclameblok. Dus in Amerika worden er dan commercials uh, uh, uh, laten zien... maar die hebben we in Nederland niet. Dus dan draaien ze een vrolijk muziekje. Ik dacht nog even met Eddie praten over die prijzen die net zijn uitgereikt. Sound mixing en sound editing. Allebei dus naar Dunkirk. Hoe belangrijk dat geluid uh, in de films die jij maakt? Wordt daar heel veel aandacht aan besteed? Is dat een, of is het iets van, ja dat moet er dan nog even bij? Nou, het is vaak een ondergeschoven kindje... maar het is wel heel belangrijk voor de sfeer en zo. Hè? Ik bedoel, in Nederland zijn er vaak één of twee mensen die dat dan doen... terwijl in Hollywood zijn hele teams daarmee bezig. Alles moet in Nederland eigenlijk is een soort marathon op klompen in Nederland... Maar het is inderdaad wel heel belangrijk. Maar vooral inderdaad wat net gezegd wordt bij die, die film met heel veel uh, actie en dat soort dingen. Dan ja. die technische aspecten voor meer impact te hebben is dat nog veel belangrijker. Dan het, bij mijn films Maar is het, is, het, is het vaker een ondergeschoven kindje wat ja. je zegt? Ja, vind ik wel. En komt het ook omdat er dan het geld op is? In Nederland gaat het als ja. het geld op is. Maar ik vind dat er wel meer aandacht aan mag worden besteed. Ja. Ja. En uh, hoe zou je dat beter kunnen doen? Uh... Nou ja, kijk, technisch hebben we ook, weten, kunnen we natuurlijk ook, heel veel best ook al in Nederland. Alleen, ja, de tijd is geld, weet je? Ja, Dat dus uh, dan moet het er toch nog even bij. Ja, als je net zei, net zei bijvoorbeeld een film die was maar 4,5 miljoen. Al mijn twaalf films bij elkaar hebben nog geen 4,5 miljoen gekost. Dat is een beetje de schaal waarin we in Nederland... Uh, ja. In Nederland werken. Dat zegt eigenlijk genoeg. Uh, ja, er wordt ook weer een nieuwe prijs Ja, er komen uitgerijkt. twee uh, redelijk jonge een acteur en een actrice nu uh, het podium op. Ze zien er in ieder geval jong uit. Prachtige jurk, wel uh, toch, uh, Astrid? Ja, Willem. Ja, toch? Heel mooi. Dus gaat over, ja. de, over de genomineerde en de gedecolleteerden gaat het toch vandaag of niet? Ja, Zij zit momenteel in de hit van het moment: Black Panther. Ah, precies. Maar Black Panther, dat viel mij op. Die is niet genomineerd. Maar dat kon ik is... niet. Dat kon ik niet. Ah, is dat is pas, pas van van volgend jaar. jaar. Ja. Ah, gaat, uh, deze uitreiking gaat over de films van vorig jaar, dus 2017. Oké, okay, want Black Panther die is dan van 2018. Dus die zou dan volgend jaar zou die dan wel kans maken. Maar omdat hij dan al vrij oud is, ja, is de, de kwestie dan... van of die is blijven hangen. Maar zo'n grote hit als dat, uh, ik verwacht dat hij er volgend jaar ligt bij een aantal categorieën al bij zal zitten. Oké, okay, Black Panther, dat is inderdaad wel echt een beetje de hype van het moment. Welke prijs ga je uitreiken, Martijn? Heb jij... uh, production Design. Production Design, okay, dat is ook nou zo'n award waarvan ik geen idee heb wat het precies inhoudt. John, <laughs> heb jij enig idee? Ja, dat zijn de sets... De, de, en dat de, valt dan dus niet kostuums en make-up. Die hebben nee, een die hebben eigen categorie, die hebben inmiddels ja. gehad. Maar de, ja, de sets, dus uh, denk even decor en de, nou, tafels en stoelen. Ja, niet onbelangrijk ja. in een film. Nee, zeker niet. Want als je ja, dat niet hebt, dan... Dan heb je een uh, lege ruimte zoals bijvoorbeeld bij een uh, dakwil van uh, <laughs> Lars van Trier. En daar zijn vijf genomineerde. Beauty and the Beast, Blade Runner, uh, Darkest Hour, Dunkirk en The Shape of Water. Uh, doe maar even een schot voor de boeg. Ja, dat wordt de Shape of Water. Als hij die, die niet pakt, dan, uh, dan gaat hij ook best de film niet pakken. Dan hebben ze echt uh, geen liefde voor deze film. Het is echt de mooiste, mooiste sets uh, die ertussen zitten, ja, Dat is echt ik. de kern en de geest van de film. Hè, de hele ja, ja, ja, absoluut. Ja. Ja, dus, dat is, uh, deze moet gewoon naar Shape of Water gaan. Anders uh, wordt het een hele vervelende nou, avond voor dat die film. Het zou kunnen dat hij naar Blade Runner 2049. Okay. Laten nou, laten we, we eens even luisteren. gaan luisteren. Dat dat de envelop gaat open. The Shape of Water. Nou, daar gaat dan. Toch The Shape of Water. Nou, dit is uh, weer geen verrassing, hè? Ik ben echt benieuwd of we nog een verrassing gaan krijgen deze Ik ook, avond. Uh, maar, maar we het... zijn nog niet eens op de helft. Nee, dat dus, is de, dus, de uh... eerste verzilvering van uh, de uh, dertien nominaties. Hè? Dus wat dat betreft uh, een mooi begin voor uh, The Shape of Water. Ja, zoals we het net hoorden, ze kunnen nog een record behalen. Nou no. dan even naar is een record van een aantal andere films. Waaronder de Titanic, Elf. Elf, er zijn drie films die elf Oscars hebben gewonnen. Het zijn Titanic, Ben-Hur en The Lord of the Rings, de, het slotdeel. En The Lord of the Rings, The Return of the King, won er elf uit elf. Dus oh, die ja, zou je 100%. 100 kunnen beschouwen als de grootste winnaar ooit. Maar ik zie Shape of Water niet uh, elf. Ja, maar ze, hebben school, er al, ze hebben al drie categorieën gemist. Dus het kan niet meer. Oh, het kan nou, ook ja, niet meer. Ik moet je uit een droom helpen. He. <laughs> nou, ze hebben er in ieder geval eentje. Dus met lege handen uh, komt die film niet. Um, uh, uh, uh, bij, de, uh, bij een ander, aantal andere filmprijzen hebben we uh, veel aandacht gezien voor het MeToo-schandaal. Uh, bij, ik meen, de Golden Globes hadden alle dames een zwarte jurk aan om uh, daar aandacht voor te vragen. Nou, dat kunnen we nu niet echt zeggen. Ja, ik zie nu, uh, terwijl ik dit zeg, drie heren die wel uh, grotendeels zwart aan hebben. Maar bij heren ligt dat dan toch wat anders dan uh, bij dames. Hoe zat dat, Guido, die, uh, de, die zwarte jurken toen? Nou, dat hebben ze... De Oscars is eigenlijk um, het toetje van award season ontzettend veel prijsuitreikingen in de filmwereld. Dit is bijna nog monster na de maaltijd. En dit jaar al helemaal. Het komt heel heel erg laat. En al die prijsuitreikingen stonden allemaal in het teken van MeToo. Allemaal in het zwart Time's Up. Zo'n button ook. En volgens mij heeft de Academy echt iedereen gevraagd... kom alsjeblieft in je meest flurrige jurk aanzetten. Want beetje we zijn het wel een beetje beu aan het worden nu. Uiteraard krijg je in alle speeches... en misschien ook wel in de keuzes alsnog die politieke statements... Yeah. Um, uh, die over MeToo gaan, maar... Ja, deze, dit moest vooral kleurrijk, uh, fleurig en kleurig worden. Mm -hmm. maar ik vind het op zijn minst een beetje dubbel hè, met dat hele MeToo-gebeuren. Want ik vind als je zo lang zo'n predator, zoals hij dan in Amerika heet, zoals Weinstein, zijn gang laat gaan. omdat je economische belangen met hem gelijk lopen. Weet je, en dan nu ineens ontzettend erom gaan huilen. Weet je, ze hebben natuurlijk dat systeem, dat perverse systeem, heel lang in stand gehouden. Hè? En veel van de acteurs die dan nu zeg maar, lopen te shinen met hun virtue-signaling... die zijn gewoon deel van het systeem geweest. Sommigen ja. hebben gewoon mensen gebeld dat ze hun mond moesten houden erover. Ja. De, dus vind je de ophef niet terecht? De ophef is terecht, maar ik vind de schijnheiligheid van Hollywood... op een heleboel punten echt stuitend vaak. Ja. Dus, dus moet je zeggen, maar, het is erg, het, het is geconstateerd... maar je moet nu niet daar uh, zo'n statement van gaan maken. Nou, is er zelf ja, ja, dat is dezelfde deel van het, het systeem zich niet, Maar geweest. het gaat gewoon ja. precies, ze zijn deel van het systeem geweest. Doordat ze het hebben laten, omdat ze het in stand gehouden hebben... is dus natuurlijk heel veel jonge acteurs en actrices... Uh, ja, gewoon deel van, van, van, van, van een giftig systeem gehouden. Ja. Is dat trouwens nu afgelopen, denk je? Nee, dat denk ik niet. Ik bedoel, ik denk niet alleen in de filmwereld, maar ook in de makelaars, overal waar macht en in de politiek natuurlijk ook. Ja, dus wat dat betreft. Maar dan is het door... goed dat er aandacht is hoor, maar ik ja. denk dat Hollywood nou niet bepaalt, de, en sommige mensen zeker niet, uh, degene zijn die daar een vingertje over mogen heffen. Nee. Zijn er acteurs die uh, een nominatie zouden krijgen, of waarvan je zou denken dat die een nominatie kregen, die niet een, die nominatie hebben gekregen omdat Jim ze een ja, ja, James Franco. Ja, die won de Golden Globe. De Golden Globe zijn sowieso dan onderverdeeld uh, in twee categorieën. Best uh, Comedy en Musical. En dan Beste Drama. Oh, ja, James beste, Franco, Serieuze ja, Film, maar Beste Niet-Zo-Serieuze ja, ja, Film, toch? James ja. Franco voor Beste Mannelijke Hoofdrol in een uh, Comedy Slash Musical. En eigenlijk was de verwachting dat hij wel een nominatie zou krijgen. Maar vlak voordat de nominaties bekend werden gemaakt kwam zijn MeToo-verhaal mm. uh, om de hoek kijken. Ja, en dat was, ja... Dan, ja, heeft dat hem, uh, dat de, heeft hem, next hem de nominatie gegeven? wel gekost, denk ja. ik. En daarvoor in de plaats was dan Denzel Washington. Nou, die is inmiddels bijna op uh, Meryl Streep-terrein. Dat zodra hij maar in een film zit, een dramatische film... dan scoort hij wel een nominatie. Ja, maar er zijn dus grote namen dit jaar. Gewoon, ja, die zijn helemaal van het, van het, van het, van het doek Ik Kevin Spacey. specie. zien we nooit meer terug. Nee, die zien we nooit meer terug. En die uh, er ook niet is, bijvoorbeeld, is Casey Affleck. Daar, die heeft vorig jaar uh, nog een... Ja, precies. Ja, en meestal naartoe. de traditie is dat de persoon die de Oscar wint voor beste acteur... reikt die voor beste actrice het volgende jaar uit. Maar ze hebben Casey Affleck toch uh, heel vriendelijk verzocht niet te komen opdraven. Dus ik geloof dat Jodie Foster uh, daarvoor uh, wordt ingezet nu. Dus ja, er zijn ook mensen afwezig om die buiten de deur worden gehouden vanwege de hele MeToo-beweging. Maar zo'n Casey Affleck, zien we dan die wel ooit nog terug, of ook niet? Ja, bij hem viel het wel mee, geloof ik. Ja, je had laatst een aardig artikel in de Volkskrant. Dat heette We Too. En daar kwamen allemaal namen, passeerden daar de revue. En dan stond er steeds bij, zien we hem nog terug of niet? En in het geval van Casey Affleck werd ingeschat, die redt het wel, die keer nog wel terug. Maar inderdaad, wat jij zegt, John, zo'n Kevin Spacey, nou ja, die, gaan we, die zien we nooit meer terug. Ja, want ja. Er, er wordt gevierd, hè, 90 jaar Oscar. Net ook een filmpje. We bedanken ja. het publiek. We bedanken alle acteurs. En dan ineens hoor je er niet meer bij. Dan is het ineens afgelopen. En Harvey Weinstein, om die er nog maar weer even bij te halen... Dat is, die man die drukte jarenlang zo'n stempel op de Oscar-uitreiking. Er zijn nog steeds mensen die denken dat door zijn macht... een film als Shakespeare in Love kon winnen, dat jaar, van Een Saving Private Ryan. Uh, iets dat uit de stal kwam, had gewoon veel meer kans dan de rest. Puur zijn, zijn macht, hij kon Oscars bijna kopen. Ja. We kijken inmiddels nog even naar de Oscar-uitreiking. En daar is net, uh, hoor je net de slotakkoorden. Van Remember Me uit de film Coco. Alle liedjes die zijn genomineerd voor beste Oscar... die treden ook op, de Mr. Artiesten treden op... en die laten dat liedje... O, oh, Het gooien jullie liedje allemaal confetti de ja, zaal door. Ja, het is een groot feest daar. Ah, gezellig. Uh, laten we luisteren naar een winnaar uit 2016. Spectre, dat was de film. En het nummer heette Writings on the Wall. Sam Smith. Winnaar van uh, het beste lied uit een film van Spectre 2016. En die beste liederen die worden dus altijd live gezongen tijdens die show. En dat was bij Sam Smith niet zo'n heel goed idee, toch, John? Nou ja. Hij werd gevraagd om dat dus inderdaad ook live tijdens de Oscar-uitreiking te zingen. Maar hij had van tevoren al aangegeven dat die enorm hoge noot... die enorme uithaal die hij tijdens dat liedje moet doen... had hij al gezegd van nou, ga er maar vanuit dat dat waarschijnlijk niet helemaal zuiver gaat worden. Want dat uh, is live bijna onhaalbaar. Oké, okay, die arme man. Ja, dan moet hij misschien uh, ook liedjes uitbrengen die hij uh, live wel kan zingen. Hè? Dat, uh, nou, Sam Smith dus, uh, heeft dat uh, beeldje toen wel gewonnen in 2016. AD-filmjournalist Absacht, goeienacht. Goeden... Ja, nacht is het. Ja, ja hier, hier is het nacht. Ja, We kijken naar Hollywood en daar is het natuurlijk gewoon middag. Uh, hm. Jij uh, bent thuis en je zit niet bij ons in de, in de bioscoop. En, uh, wij zitten in de Viewbioscoop in Hilversum... en mensen kijken op een groot wit doek naar die Oscars. Maar jij denkt van, ik ga lekker thuis mijn werk doen. Ja, nou, ik kom net uit L.A. Dus ik zit toch in Los Angeles uh, tijd. Ah. Dus wat dat betreft uh, krijg ik de klap morgen overdag... Maar ja, ik moet zoveel doen uh, tijdens zo'n uitzending... dus dan zie ik, ik het liever uh, thuis, wil ik ja. gezegd. Jij komt net uit, uh, uit L.A. Uh, is het uh, dat uh, zo'n stad er dan weken van tevoren naartoe leeft? Is het dan dat de hele stad al in het teken staat van, van dit evenement? Nee, dat valt uh, behoorlijk tegen. Alleen Hollywood Boulevard, dat, die is een week van tevoren afgezet. Daar ben ik wel geweest. Dan zie je alles uh, opgebouwd worden. De tribunes, de rode lopers en... Uh, de VIP-ruimtes, maar uh, ja, in de rest van de stad uh, is er niks van te merken. Geen banieren of wat dan ook. Uh, de media, de LA Times, heeft elke dag wel een artikel. Maar ik vond dat ook een beetje uh, ja, aan de, uh, laten we zeggen, matige kant. Dus uh, ik, uh, dat, in dat opzicht viel het even tegen. Ja, wat heb je daar gedaan in LA? Ik heb Arjan Tuiten bezocht in zijn uh, studio. Uh, en dat was uh, nou ja, een zeer aangenaam ontmoeting. Ik, uh, hij heeft niet gewonnen, zoals jullie natuurlijk weten. Mm -hmm. Maar uh, ja, hij, hij was ook heel realistisch. Hij heeft... Voorspeld, Darkest Hour gaat ermee aan de haal. Maar hij is ervan overtuigd dat hij in de toekomst weer een kans krijgt. En dat geloof ik ook. Het is een hele rustige, nuchtere Vries... die niet eens een website heeft, niet aan social media doet... maar toch zijn opdrachten binnenkrijgt. Hij is nu bezig met een nieuwe film voor Angelina Jolie. En hij werkt ook voor Netflix, een serie over Bonnie en Clyde. Dus die, die jongen die zit niet om werk verlegen... En het is een self-made self man. Hè? Dus uh, hij is eigenlijk op jonge leeftijd uh, daar naartoe gegaan. Mm -hmm. En heeft het gemaakt. Dus het is echt een uh, Hollywood-sprookje. Ja, en, en toch... Uh, ja, je kunt ook zeggen van deze nominatie... Het is al een onge ongelooflijk mooie opsteken voor hem natuurlijk. Ja, zeker. Want uh, kijk, uh, hij krijgt nu nog meer opdrachten binnen. En uh, ja, ik heb ook gezien hoe de vakbladen over hem schreven. Dus hij heeft heel veel aandacht gekregen. En eigenlijk vind ik dat zijn opdracht moeilijker was dan uh, The Darkest Hour... waarin uh, Gary Oldman uh, vermomd moest worden als Winston Churchill. Hè? Hij, uh, ja, hij, heeft, uh, hij had een veel moeilijker klus. Maar goed, The uh, Darkest Hour die is door meer mensen gezien van de Academy. Dus dan, dat is altijd in je voordeel. Hè? Ja. Dus, uh, ondertussen... Aard... Uh, ja. Ja, Ab, dankjewel. Uh, on ondertussen uh, wordt de beste buitenlandse film... wordt uitgereikt aan een Chileense film. Is dat iets wat jij ja, had verwacht, was... Ab? Dat had ik verwacht, eerlijk gezegd, gezien de voorpubliciteit. Hè. De, de, de, de Zweedse inzending was uh, in Europa favoriet, The Square. Won Europese Oscar, de gouden palm van Cannes. Maar ik denk dat die film toch de, ja, te veel in-crowd is voor, uh, voor de, de, de wat oudere leden van de Academy en, uh, uh, ja, hier zal ook nog wel iets uh, mel te melden zijn over degene die de, de prijs in ontvangst neemt. Ja, A Fantastic Woman hè, is uh, de titel ja. van de film uit Chili. Ja. Uh, ik dacht, die, die Insel uit Libanon uh, was ook nog wel een kans hebben, toch? Ja, die, die, die, maar dat is ook een kleine film. Dus, uh, dus, dus ik ik, uh, ik denk. Uh, ik, ik had die zelf niet op een lijstje staan, eerlijk gezegd. Het ging om deze film plus uh, de Zweedse inzending... Ja. Dus, uh, dus uh, ik denk toch wel dat de favorietin uh, gewonnen heeft hoor. Overigens de grote kanshebber nu voor de beste film is volgens de je loper uh, verhalen nu Get Out. hè? Toch Get Die Out? Ge ja. Een outsider. Is, een outsider kan gaan winnen vanavond. Dus dat is even de grote de vraag van, uh, van deze uitreiking. Ja, Wat vind je van de uitreikingen van de prijswinnaars tot nu toe? Nou, voorspelbaar. Dunkirk vind ik mooi. Uh, dat die, uh, twee, want dat is mijn favoriete film van 2017. En misschien heeft de Hoyte van Hoijter maar nu ook meer kans. Hè, die kan in de slipstream van deze prijzen meeliften. Maar iedereen verwacht dat het Roger Deakness wordt. Voor, de voor de veertiende keer genomineerd nooit gewonnen. Plus het feit dat er ook een vrouwelijke camera... De DLP uh, is genomineerd van Mudbound Netflix. Dus uh, ja, als ze nog heel stoer willen doen, gaat die prijs naar haar. Ja, maar ik... dat zou wel heel geëmancipeerd zijn, een cameravrouw. Want er heeft er ja. nooit een vrouw gewonnen in die categorie. Nee, er is er zelfs nooit, nooit een genomineerd. Dus dit, dat, dat zou het extra speciaal maken. Maar ja, ik, ook, ik vind persoonlijk dat Hoyte, Hoyte van Hoytemaat had moeten winnen. Ook al een paar jaar geleden voor Interstellar. En ook Spectre had hij ook een uh, nominatie verdiend. Maar ik vrees het ergste, uh, eerlijk gezegd. En Get Out is misschien wel de winnaar. Had jij ook niet voorspeld, toch? Had ik niet voorspeld, nee. Mijn geld uh, is uh, nog steeds uh, three billboards. Ja, wil je nog switchen? Uh, je kan nu nog. Kan altijd nog. Uh, kijk, Save of Water heeft de beste papieren... ook gezien uh, de statistieken van de Hollywood Reporter. Maar opeens, omdat Get Out gisteravond de Spirit Award heeft gewonnen... Hè, voor de beste onafhankelijke film... en de afgelopen vier jaren zijn die winnaars ook aan de haal gegaan met de Oscar. Zoals ja. Moonlight vorig jaar. Ja, ja. Uh, dus we dat, gaan, we dat gaan, zijn de indicaties. We gaan zo nog kijken naar uh, de Oscar voor uh, beste vrouwelijke bijrol... Maar um... ah, dat is uh, duidelijk, hè? dat hij gaat naar Aitonia. Dat, uh, dat kun je Alice niet Alice en Jenny, doen. hè? Juist, ja. ja. Het zal precies. heel raar zijn. Of het moet een de eerste verrassing van de avond worden. Ja, nou goed. We gaan dat zo meteen uh, uh, horen, Abzacht. Dank je En ja. uh, wij lezen okay. jouw stukken morgen in het AD. Oké, okay. okay. ciao. Dankjewel. je ja, beste vrouwelijke bijrol. Dus we zien nu uh, uh, vanuit Hollywood uh, alle genomineerden langskomen. Nou, denken jullie ook dat Alice Jenny gaat winnen hier? Ja, die gaat hem zeker winnen. Hoewel Laurie Metcalf nog wel een kans maakt. Uit Lady Bird, toch? Ja, ja. is Alice Jenny eigenlijk in het verloop van het awardseizoen... de persoon geworden die alle prijzen binnensleept... en ook overal aanwezig is. Op iedere rode loper zichzelf... Kom, ja, volledig promote, uh, in beeld zet. En dat schijnt ook vaak te helpen. En Rory Metcalf is bijna nergens te bekennen. Oké, okay, oh ja, hier zie ik uh, uit Phantom Thread die zus in uh, beeld. Leslie Manville. Oh, zij is zo goed. Ja, ook goed. Oh, ja, Ja, uh, die gaat niet weer. Ik denk ook Allison Jenny. En zij speelt ook een... Dat is een hele groteske acteerprestatie. Die winnen wel vaak hoor. Ze uh, speelt echt een Uber-bitch. De moeder van Tonya Harding. En daar zijn ze dol op bij de Oscars. Ja, ja je moet ook vooral uh, veel acteren. Je moet, het, je moet het door het scherm kunnen uh, zien. Oké, okay, een beetje, beetje alsof je op het toneel staat eigenlijk. Ja, bijna wel. En nu uh, zie ik dan Laurie Metcalf en Lady Bird voorbij komen. Dat is weer bijna te natuurlijk voor de Oscars. Uh, wat mij betreft mag zij zo winnen. Zij is echt weergeloos. Een actrice die we kennen uit Roseanne vooral in, in uh, Nederland. Een Heel ja. uh, de zus van, uit de nee, Big Bang toch? Theory. Ja, ja, ja, zus van ja. Uh, speelt zij dan uh, in Roseanne. Zij is echt geweldig. Deze film moet nog uitkomen in Nederland over een paar weken. Lady Bird, maar echt een uh, hele mooie film. Hele ook, uh, film. Ja, ook voor beste film uh, genomineerd. Octavia Spencer zie ik ook. Uh, The Shape of Water werd ook bekend. Ze heeft een keer God gespeeld. Dat viel wel op in The Shack. En ze heeft al een Oscar als Spencer. Eddie, wat hebben we... God gespeeld? Ja, ja, ze speelde God in de Shaq. Ja. Oké. Okay. Ja, dat, uh, dat, uh, ik uh, zal het straks uitleggen hoe dat eruit zag. <laughs> nou, zij maakt dus ook uh, uh, kansen op deze prijs. Ja, laten we hem even meenemen. Ja, laten, laten we even, we even luisteren meenemen. als het envelopje opengaat welke naam daar uitkomt. Nou, hier en aan tafel is men dus too. unaniem. Alice Jenny. Ja, ja. natuurlijk. Ja. Nou, dat is dus ook geen verrassing. Alice Jenny wint deze Oscar voor uh, Beste Vrouwelijke Bijrol. Nou, Lady Bird, uh, die we net hoorden, die is ook voor Beste Film genomineerd. Dat, uh, dus uh, wie weet, wint hij dat wel dan. Daar komen we zo meteen zeker nog op terug. Maar laten we nog eens even luisteren naar een, een nummer... dat is genomineerd voor uh, Beste Song. This is me, Kayla Sherrill.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 I'm gonna send a blood, gonna drown a mind. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. This is me, Keila Sherrill uit de film The Greatest Showman. En ook deze is genomineerd voor uh, Beste Song. We zitten in VIEW, de VIEW-bioscoop in Hilversum. Het is uh, drie minuten overal, vier. NPO, Radio 1 en we volgen met Eddie Testal, regisseur... en filmkennis Gudo Tienhoven en John de Jong... van de podcast Movie Insiders. De uitreiking van de Oscars, de negentigste editie. We gaan ook even naar de social media kijken. Astrid de Jong, onze nachtzuster, is hier... Ja, je bent eigenlijk niet nachtzuster vandaag. Vandaag gewoon... niet, vannacht niet. Nee, nee, nee, nee. Af en toe wel. Gebeurt er nog wat op de sociale media? Ja, uh, Jimmy Kimmel doet het uh, volgens de social media hartstikke goed vannacht. Mensen vinden hem uh, erg leuk in zijn centrale presentatie van uh, de Oscars. En het is nu al een beetje mijn favoriete momentje... dat hij uh, Steven Spielberg aansprak in het publiek. En uh, de briljante vraag stelde, en wie ben jij? Uh, waarop Steven Spielberg zei, ik ben Steven, ik ben getrouwd met Kate Capshaw. Ah. En uh, Jimmy Kimmel heeft uh, even gevraagd of hij wiet bij zich had. Dus het gaat soms even alle kanten op. Uh, verder vind ik allemaal foto's op uh, de socials van Jimmy Kimmel... met een uh, chipje op zijn hoofd. En ik kan niet terugvinden wat de aanleiding daarvan is. Dus als iemand dat weet, houd ik me van harte aanbevolen... Op Twitter heet ik uh, Astrid is Lief. En uh, verder zijn mensen vooral heel erg opgewonden over die eerste uh, Oscar voor, zoals zij zeggen, de sexy fish movie, de softcore fish porn en de fishfucker. Ik weet niet wat het is, maar op een of andere manier is dat, of water, op, is dat op, uh, op dat, de ja. socials. Is dat een beetje de titel van die film geworden? Ja, in die film zat op een gegeven moment een scène, want het gaat over een dame die verliefd wordt op een vis. <lacht> nou ja, een soort halfvis eigenlijk, waar ze op een gegeven moment ook de liefde mee bedrijft. Uh, ...waarna laat de hele badkamer vol lopen op een gegeven moment, hè? Ja, dat is toch dé manier om seks te hebben met een vismens, blijkbaar. <laughs> He, de, de badkamer, handdoeken... handdoek onder de kieren. Handdoeken oh, ja. onder de kieren, de boel vol laten lopen en uh, gaan met die uh, vis. Ja, mocht je, ja. je, eh, je een goedkoop zwembad willen... ...je kan dan dus gewoon handdoeken onder je deur van je badkamer... ...en hem helemaal vol laten lopen, dan kan je lekker zwemmen. Of dit van de nacht. De vis, dit. Ja. Ja. Er komt maar even een kind op het podium oplopen, zie ik. ja. Wat komt hij daar doen? Dit is de jonge Jimmy. Hij praat 50. tegen zichzelf als oh, kind. Ah, oh, oké. Okay. Okay. Yeah. Nou, dat, dat ziet er waarschijnlijk really? op het grote witte yes. natuurlijk really. nog veel uh, indrukwekkender uit. Uh, de dames en heren van de Caro ncv radioschool uh, die zitten de hele tijd achter de schermen te kijken... Uh, wat er allemaal gebeurt. Zitten tussen het publiek in de grote zaal... hier in de VIEW-bioscoop in Hilversum. Noemi Lemoon, uh, wie, wie heb je nu bij je staan? Yes, uh, dat ziet er inderdaad zeker indrukwekkend uit. Er wordt hier gelachen. Uh, ik zit naast Maria. En Maria, uh, hoe is de sfeer tot nu toe? Ja, heel erg uh, gezellig ook. En ik had uh, eigenlijk uh, niet zoveel mensen verwacht. Um, het is zelf mijn eerste keer hier, dus ik ben... Uh, ja... En waarom ben je hier gaan kijken? Ja, ik ben uitgenodigd door een uh, vriend. Dus vandaar dat ik hier ben. En uh, ik ben uh, ja, erg blij, dus volgend jaar ben ik er ook. Dat klinkt goed. Uh, waarom uh, deze nacht? Want moet je morgen niet gewoon werken? Ik moet morgen inderdaad werken. Uh, ik heb alleen een wisseldienst, dus ik begin er pas in de middag laat. Dus dat is dan weer een geluk bij je. Hè? En uh, even kijken. Want ga je hierna gewoon nog slapen? Ja, ja. Ik ga hier nou nog wel even slapen, want anders ga ik het niet redden. Want ik moet morgen dan tot tien uur s'avonds werken. En uh, is het tot nu toe spannend genoeg om wakker te blijven? Ik keek net op het klok en uh, het tijd gaat behoorlijk snel. Dus ja, dan is het inderdaad wel heel spannend genoeg. Heb je ook al uh, de popcorn uh, gegeten hier? Uh, tweemaal. <laughs> tweemaal. En, uh, dus het is inderdaad wel heel fijn en heel goed verzorgd allemaal. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Heb je ook een van de films uh, gekeken? Ja, uh, sowieso de Star Wars heb ik gezien. En hoe heet die andere nou? Uh, nou? Ik ben het heel even kwijt. Maar in ieder geval, wat ik voorbij heb gezien, sowieso twee. Noemier, kijk gauw op het grote scherm. Okay, dus, um, oh, er wordt inmiddels ook weer iets gewonnen. Uh, ja. Over naar jullie. Ja, de beste korte geanimeerde film is uh, zojuist uitgebreid aan Kobe Bryant... Dat is een basketballer. Die uh, maakt dus ook films, uh, Guido. Echt, ik heb ze toevallig vanmiddag gezien. Deze vijf genomineerde korte animatiefilms. En dit is echt verreweg de slechtste. Het is schaamteloze zelfpromotie voor Kobe Bryant. Het gaat over hemzelf. Het gaat over hoe goed hij is. En het is ook nog eens heel lelijk getekend. Dus dit is de eerste grote misstap wat mij betreft. Tijdens maar de waarom vindt dit dan wel? Want ja, hij is wel populair in Amerika. Omdat ik... hij populair is. Ik denk ja. dat het puur de naam is. En heel veel mensen stemmen ook op deze prijs. Die volgens mij die films niet eens hebben gezien. En dan denken ze... Oh, Kobe Bryant, check their, baske, uh, their basketball. Ja, deze technique het is eigenlijk een beetje alsof Dick dikke advocaat een korte film maakt en dan wint. Ja, dat is een hele okay. goede vergelijking. Nou, dikke advocaat, mocht je luisteren, een korte film maken... dat kan je nog wel, wel, eens wel eens wat opleveren, zoals Kobe Bryant. Nu, ja, dit soort prijzen zijn er dus ook bij, hè? Dat is, is gewoon dat is wat meestal wat onbekind, al, uh, als je, uh, ja, je hebt natuurlijk de reclameblokjes... maar anders, als dat er niet zou zijn... is dit het moment dat je even naar het toilet gaat of sigaretje rookt. Mogen al die leden van de Academy dan in alle categorieën stemmen? Want je hebt toch ook gewoon mensen die uh, uit de categorie die ook zelf tekenfilms, korte tekenfilms maken... die hierop mogen stemmen? Of, hoe, hoe gaat Iedereen dat die in de Academy zit. En dat zijn er in totaal zo ongeveer 6700. En ik weet niet of ze daadwerkelijk in iedere categorie ook stemmen. Maar dat zouden ze mogen doen. En ja, dan ook voor iedere categorie, dus ook voor dit soort kleine categorieën... mogen zij stemmen. Ja. Hoewel ze, of ze de films gezien hebben of niet... Ja, je kan uh, ook allemaal wat aanvinden. En, en dus ga je dan maar op het naam af. Ja, bijvoorbeeld zoals nu met deze. Met Kobe Bryant. Er was ook een robot op het podium, zeg ik, van Star Wars. BB-8. Ja. Dat is toch ja. leuk. Uh, we gaan uh, ook uh, de genomineerden weer bespreken voor de beste film. We hebben er al twee gehad. Um, en uh, uh, de volgende die wij gaan bespreken is Dunkirk. Dat is een Amerikaanse oorlogsfilm. De Oscars 2018. Met Martijn Grimmeus en Willem de Gelder. Ja, en we hebben ook een uh, korte clip over waar Dunkirk over gaat. Duinkerken, 1940. Het stadje aan de noordelijke kust van Frankrijk... is het genadeloze slachtoffer van Nazi Duitsland. The enemy tanks have stopped. En dat merk je in de Oscar-genomineerde film Dunkirk. Why? Dunkirk vertelt drie verschillende verhalen... die zich allemaal rondom het kustplaatje afspelen. Op de Dam, waar duizenden Britten... op verzoek van premier Churchill geëvacueerd worden. In de lucht, waar de Britse luchtmacht... een hevige oorlog voert met de Duitsers... En op zee, waar een klein Brits bootje op weg is naar Duinkerken om te helpen bij de evacuatie. Where are we going? Dunkirk. De verhalen lopen dwars door elkaar heen en kruisen elkaar af en toe, waardoor je als kijker echt het gevoel hebt dat je er middenin zit. Het is daarom ook niet zo gek dat Dunkirk naast de categorie beste film ook voor zeven andere Oscars genomineerd is. Waaronder beste muziek. Beste geluid. Beste geluidseffecten. En beste montage. Met een budget van maar liefst 100 miljoen dollar... is de film van Christopher Nolan Ruimschoots... de duurste film onder de genomineerden. If we gaan we'll Oscar gaat to... naar... Dunkirk dus, een van de genomineerden voor uh, de beste film. Wie de andere genomineerden zijn, die horen jullie straks. Wat vinden jullie van Dunkirk, John? Ja, Dunkirk is sowieso een ja, technisch overdonderende, vooral audiovisuele belevenis... waar ik dan zelf persoonlijk en meerdere met mij wel een beetje het probleem mee hadden... dat het een, ja, ik kan het bijna niet anders formuleren dan een gevoelloze adrenalinerit. Het idee alsof je in de achtbaan zit, hè, in de Python, in de Efteling, dat is dan even leuk terwijl je erin zit, maar zodra je eruit loopt... ja, blijft hij toch niet echt hangen. Dat was vooral mijn probleem met Dunkirk. Hoewel ik wel, in de bioscoop vooral, werd weggeblazen... door ja, het geluid en de... Het verhaal of zo, weet je, maar ook, ik heb hem niet gezien. Maar qua impact, visuele impact van al die acties. En hoe verhoudt hij zich tot bijvoorbeeld Saving Private Ryan? Zijn ze al een stap verder? On ja, nou, ongeveer vergelijkbaar, denk ik. Het is niet dat hij nou enorm veel meer te bieden heeft qua oorlogsscènes... dan een Saving Private Ryan. Het is... Ja, de techniek is natuurlijk weer zoveel jaren verder. Je ziet wel dat vooral qua luchtshots... Eh, Hoijte van Hoijtema, die gewoon met die camera's... mee die vliegtuigen in is gegaan. In dat opzicht, dus vooral qua camerawerk... de montage, het geluid... Eh, zit je echt verbluffend eh, ja. schouwspel. Ja, waar ik ook heel erg van onder de indruk was bij die film... was dat je uh, uh, op een gegeven moment... Uh, of op een paar momenten was je net zo gedesoriënteerd als de... Uh, de spelers. Dus de, op een gegeven moment was het beeld scheef, bijvoorbeeld. En er was een boot omgevallen, maar dan was die dan toch leek het alsof hij nog recht was. En, ja, snapt en dat er is... helemaal niks van op een gegeven moment. En dat was ja, wel bijzonder. Fans van de film, en ik, ik ben het wel een beetje met John eens. Ik, alle soldaten zijn zo identiteitloos en zo inwisselbaar. Maar de mensen die fan zijn, echt fan zijn van Dunkirk, die zeggen dat dat juist de kracht is van de film. Omdat je zo gedesoriënteerd bent. En uh, kijk wat mooi is van Dunkirk. Christopher Nolan, de regisseur dwong echt een bioscoopbezoek af. Hij ging met 70mm camera's... ging dit schieten... op IMAX. Uh, dit was pure ambacht. En dat moest je op het grote witte doek zien. Dit kan je onmogelijk op je telefoontje... straks op Netflix terugkijken. Dan heeft het de impact niet meer. Wordt ook niet veel ingesproken. Het gaat echt om die actie. Het is echt een audiovisuele ervaring... Deze film zal beste script niet winnen. Nee. Ja. Is hij ook niet voor genomineerd? Nee, is ook niet voor genomineerd. Nee, maar... ja, hoe dik de... want Christopher Nolan die wilde eerst die film zonder script maken zelfs. Ja, en dat vind ik heel vreemd. Want uh, het heeft een heel uh, bewust gekozen uh, scriptvorm. Want het speelt met verschillende tijdlijnen. En dat vond ik er weer een beetje vervelend aan. Dat het zo geconstrueerd aanvoelt. Het, ook dat is weer de bedoeling voor het desoriënterende gevoel. Maar ja... Het, ik ben ook niet de allergrootste Dunkirk fan, moet ik nee. je heel eerlijk nee. zeggen. Nou, of hij die, uh, die film er met beste film en beste regisseur vandoor gaat, dat horen we straks. Ondertussen wordt er in Hollywood een liedje gezongen, zie ik. En is er ook een prijs uitgereikt, namelijk voor de beste uh, animatiefilm. En die werd gewonnen door Coco van Disney, hè? Nou, van Pixar. Van Pixar. Wat inmiddels ja. tegenwoordig bijna alles van Disney. Over tien jaar zijn wij ook van Disney. Maar <laughs> het is bijzonder dat uh, de animated feature categorie, dus. Uh, voor de beste animatiefilm die geïntroduceerd is in 2002. Dus hij werd nu voor de zeventiende keer uitgereikt. Uh, studio Pixar won nu met Coco voor de negende keer. Dus noem ze dat maar even meer op, dan de uh, helft. Ja, ja, Finding Nemo, The Incredibles, uh, Toy Story 3. Iedereen kent ze waarschijnlijk wel. Maar dat is dus meer dan de helft van de categorie sinds die er is, is door Pixar gewonnen. Ongelooflijk. En Coco, er was toch wel minder, dat leefde wel minder dan bijvoorbeeld Finding Nemo of zo. Nou, het is wel echt een hele populaire film. Vooral ook in Amerika en Mexico. Nee, ja, misschien ben ik, uh, ben ik inmiddels wat ouder en dan toen mij Finding was Nemo ook een een hit, Ja, ja Coco, Coco was een grote ja. hit. Ja. Mooie ja. film ook hoor, ja. jeetje. Maar okay. is het, wat is het geheim van Pixar? Ja, die... Emotie en de karakters naast het fantastische visuele. Pixar was natuurlijk de grondlegger van de computergeanimeerde animatiefilms. De allereerste, Toy Story, was van hun. Maar zij weten zoveel gevoel en emotie... zelfs bij bijvoorbeeld vissen in Finding Nemo mee te krijgen. Ben jij een animatiefan, Eddie? South Park. Ah, ah, ah, ah. Ja, ja, ja, ja. Volgens mij ook wel eens genomineerd ja. geweest zelfs. Die South Park film, dat is al lang geleden. Uh, Loving Vincent was hier ook genomineerd. En daar ja. was de, uh, regisseur, of de directeur van het Nederlandse Van Gogh Museum... die was ook in de zaal om uh, hopelijk die prijs in ontvangst te ontvangen. En dan mocht hij nemen. podium op, hè? Ja, maar dat nou, is niet gelukt. Nee. Helaas, uh, hij was er wel bij. Maar uh, ja, niet, niet gewonnen, maar het was ook een beetje verder weer naar de Coco. Uh, wij uh, gaan uh, weer een film onder de loep nemen. Die is genomineerd voor uh, beste film... Uh, laten we eens luisteren naar een, een korte samenvatting van Lady Bird. Her hand moved behind his head and supported it. Her fingers moved gently in his hair. She looked up and across the barn. And her lips came together and smiled mysteriously. Ladybird, de film van regisseur Greta Karwak, is een bijzondere. Niet alleen omdat dit de eerste film is die Greta Karwak regisseerde... maar ook omdat de film een perfecte mix moet zijn van drama en comedie. Het laatste jaar van de middelbare school... iedereen houdt er interessante verhalen aan over. Maar op het moment dat je erin zit voelt iedere ervaring als één... die je leven op dat moment gaat veranderen zo ook voor Christine, die zichzelf de naam Ladybird gegeven heeft. Oké, okay, Christine. Ladybird. Is that your given name? Ja. Yeah. Why is it in quote? Well, I gave it to myself. It's given to me by me. Okay, take it away, Ladybird. De film Ladybird, gespeeld door Saoirse Ronan, speelt in op de herkenbaarheid in de relatie tussen ouders en tieners. Ladybird leeft zoals iedere tiener dat doet. Ze leeft door haar emoties en fantaseert over haar toekomst. So, I understand you're not interested in any Catholic colleges. No way. Sorry, but yes, no way. Then you'll be applying to UCs and state schools. Yeah, but also those East Coast liberal arts schools like Yale, but not Yale because I probably couldn't get in. <laughs> Ja, het lijkt Lady Bird wil anders zijn, niet meelopen met de mensenmassa en wil op een andere plek studeren dan de plek die haar ouders in gedacht hebben. En dat levert soms enorme discussies op. I want to go where culture is But like New the York world I race, such a or at least snob. Connecticut or New Hampshire wouldn't, where writers wouldn't. live in the woods. Get into those schools anyway. My name is Ladybird. Uh, well actually it's not and it's ridiculous. Call me Ladybird like Christine. you said you would. Just you should just go to City College. You know with your work ethic just go to City College and then to jail and then back to City College and then maybe you'd learn to pull yourself up and not expect everybody to do everything. Ah! De tiener zet zich steeds meer af tegen haar eigenzinnige moeder... maar lijkt meer op haar dan ze denkt. Ondertussen is de eigenwijze tiener natuurlijk op zoek... naar de coolste mensen waarmee zij zich wel kan identificeren. What she Ladybird maakt haar eigen keuzes... en zoals vele tieners denkt zij dat dit de juiste zijn... Maar is dit ook zo? Of had ze het advies van haar moeder beter moeten opvolgen? De film die genomineerd is voor vijf Oscars vanavond, waaronder Beste Film, Beste Actrice en Beste Regisseur, draait momenteel nog niet in Nederland, Maar is vanaf begin april te zien in vele bioscopen. In Amerika draaide deze film al wel en pakt de film een erg goed cijfer gemiddeld gezien. Lady Bird scoort maar liefst een 8,9 op basis van zijn 200 geschreven recensies. En dat is uitzonderlijk hoog. De meeste recensies zijn lovend, vooral over de herkenbare scènes die de film te bieden heeft. En ze zijn vaak erg tevreden met het goede acteerwerk. Take it away, Lady Bird. Filmkennis Guido Tienhoven en Johnny Jong van uh, de podcast Movie Insiders. Dus Lady Bird, ja, is dat een uh, kanshebber? Ik vrees van niet. Ik vind hem heel mooi. We hadden net Off Mike even een mini discussietje over die film. Ik denk dat deze film door veel mensen als te licht gewicht wordt beschouwd. Terwijl ik dat, film, ja. Ik vind het er heel mooi uh, aan juist. Dit is een film die echt gaat over die kleine momenten in een tienerleven... die, je, die je, ja, de rest van je, van jou, uh, van je persoonlijkheid inkleuren. Ja. En uh, ja, mooi subtiel en heel echt realistisch. Ik hou ervan. Het is dus ja. wel mijn soort film. Even naar Edith Testel. Zou jij deze film gemaakt kunnen hebben? Nou, ik heb hem dus niet gezien. Maar wat jij omschrijft van een kleine film. Ik hou best wel van films die, die weinig plot hebben. Die... die, die, die, die of een beetje op, mag realistisch, poëtisch, bijvoorbeeld. Patterson vorig jaar vond ik Och, fantastisch. Ja, dat zijn de soort ja. films waar ik van hou. Ik hou minder van die Hollywood-films. Weet je, als er Amerikaanse films zijn, zijn het toch meer de New York-based films waar ik toch eh, waar meer mee heb of zo. Zou ik er gemaakt kunnen hebben. Nou ja, ik heb over het algemeen films waar plot minder belangrijk is dan de personage. Het zijn altijd een beetje zedenschetsen die ik maak. Ja. Zullen we even naar Hollywood gaan, want er wordt weer een prijs uitgereikt voor het beste special effects. We hebben net een filmpje gezien Runner, met... 2049. Ah, Blade Runner. Ik sta een puntje voor. Ik sta een puntje voor. Jullie hebben een weddenschapje lopen. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, er waren net inderdaad allerlei apen en monsters en zo in beeld... maar Blade Runner is voor? Special effects. Oh, effects. Ja, effecten. Nou, er was flink wat uh, special computergeweld uh, te zien. Um, uh, uh, uh, ja, we, we hebben het over de, de, de films die genomineerd zijn voor uh, de beste film. We bespraken net Lady Bird. En uh, een uh, film die daarin ook genomineerd is en ook nog eens de langste naam heeft. En uh, een van de meeste nominaties is Three Billboards Outside Ebbing, Missouri... Deze film is maar liefst zeven keer genomineerd... waaronder een Oscar voor beste film en ook voor beste actrice. Het zou dus best gek lopen als deze film niet een beeldje mee naar huis neemt. Laten we even luisteren. What's on what you can and cannot say on a billboard? I assume you can't say nothing defamatory... and you can't say fuck, piss or cunt, is that right? Or... anus? I think I'll be alright then. I guess you're Angela Hayes' mother. That's right. I'm Angela Hayes' mother. Mildred Hayes, why did you put up these billboards? My daughter Angela was murdered seven months ago. It seems to me the police department is too busy torturing black folks to solve actual crime. Three billboards outside Ebbing, Missouri is het pareltje van de Brit's eerste regisseur Martin McDonough. De Amerikaanse film vertelt het verhaal van Alexandra Hayes. Een moeder waarvan haar dochter een aantal maanden geleden verkracht en vermoord is. Hayes vindt dat de lokale politie veel te druk is met het martelen van zwarte mensen dan met de zaak van haar dochter. Om deze reden vraagt ze aandacht door het plaatsen van drie grote billboards... net buiten het plaatsje Ebbing, Missouri. Op de billboards staan de teksten... 'raped while dying en still no arrest. Op het derde en laatste bord staat groot... How come, Chief Willoughby? Met natuurlijk alle gevolgen van dien. Het verhaal is gebaseerd op een gebeurtenis uit 1991... waarbij de 34-jarige Katie Page dood werd gevonden in haar auto aan de kant van de weg in Texas. Haar vader vroeg aandacht voor deze zaken door het plaatsen van drie grote billboards met soortgelijke teksten. De film is goed ontvangen door recensenten. De harde humor van McDonald's past deze acteurs en hun geweldige gevoel voor komische timing, zo zegt de Volkskrant. Ook het NRC is erg lovend over de cast van deze film. Nou, ze waren niet de enigen die erg te spreken waren over de film. Tree Burr ging er tijdens de Golden Globes namelijk al met vier awards vandoor. Waaronder die van Beste Film. Ook voor de Oscars zijn ze maar liefst zeven keer genomineerd. Dus ik ben heel benieuwd hoe de avond gaat lopen. Ja, ze hebben al een Oscar in de pocket. Dat was gelijk de eerste hè, voor uh, Sam Rockwell. Uh, voor beste mannelijke bijrol. Uh, en ja, daar zou er zo meteen maar zo een bij kunnen komen. Want uh, over een paar minuten wordt de uh, Oscar voor beste montage uitgereikt. Daar zijn ze ook voor genomineerd. En natuurlijk ook voor beste film. Ja, Dunkirk is ook genomineerd, zie ik. Maar uh, de Three Billboards, wat is dat voor film? We horen het net al een beetje. Het is een soort, ja, een beetje harde comedy is het eigenlijk. Ja, het gaat over een, uh, een vrouw, een, een moeder, wiens dochter is vermoord. En uh, zij plaatst een paar billboards... Uh, om de corrupte, luie politiemensen wakker te schudden. Van, doe, er, doe nou eens wat met deze zaak. Oh, zullen we even luisteren? Oh, ja. Dunkirk heeft deze gewonnen. De beste editing. Nou, die gaat dus niet naar 3 uh, Billboards. Is, uh, uh, jullie waren net een beetje unaniem dat dit 3 Billboards wel de beste film wordt, hè? Ja, daar ga ik wel van uit. Als je dus kijkt naar de tracking records tot nu toe... lijkt het wel dat het 3 Billboards zou moeten worden. En dat zijn ja, een aantal weetjes, ook of een aantal statistieken... die de, toch het meest daar naartoe wijzen. Eddie, wat was zo goed aan die film? Nou ja, het is een. Uh, het absurdisme, de, de, de zwarte humor, het is een beetje Coen Brothers-achtig. En ja, dat kwam bij mij wel goed aan. Dat is wel mijn, uh, mijn dat ding. Het speelt ook een spel met de kijker. Net als je denkt te weten hoe een personage in elkaar zit. Uh gebeurt ja. een 180 graden ja. draai. Ja. En dat, maakt, en dat helemaal... maakt ook dat als de film afloopt... jammer vindt het niet nog een kwartier duurt. Ah, en dat ja. gebeurt ja, heel ja. Het einde juist wel heel sterk. Ja, oh, ja dat bedoel het ik. Maar, ja, het einde was klappen? goed, maar ik nee. had liever nog een kwartier gekeken. Ja, ja. Die actrice die de hoofdrol speelt, Frances McDormand... Die is ook genomineerd voor Beste Actrice. De boekmakers zeggen ook wel dat ze die ook wel gaat winnen, toch? Ja, die gaat ze absoluut winnen. Het wordt haar tweede... Ze won hem 21 jaar geleden voor Fargo, waarin ze Marge Gunderson speelde. Ja, dat was die, die uh, politieagent, ja, hè? Ja, ja, de film, film van haar man ook, Joel Cohn, een van de Cohn Brothers. Ja, dat vond ik ook een fantastische film. Deze film deed me daar ook wel een beetje aan denken. Het is inderdaad een beetje hetzelfde sfeer. Ja, ik kom er wel vaker in wel recensies uit. tegen. Dit is Marge Gunderson uit Fargo als uh, ouder en cynischer <laughs> is geworden. En dat vond ik een hele rake ja. opmerking. En geen agenten meer was. Nee, want ze steekt op een gegeven moment zelfs het... O, dus misschien een spoiler. Maar ze steekt op een gegeven moment de politie... Spoiler, alert! Anders leg ik het gewoon niet Hardop. op. Gaat die film nog meer prijzen winnen dan alleen beste film... beste actrice en beste mannelijke bijrol? Original screenplay, misschien. Dat is een van de categorieën die daadwerkelijk nog spannend wordt. Oké, die moet je even... Dan kun er nu drie, hè? Dan kun je er drie, er nu drie. Laten we het vooral niet vergeten... Nou, of dat een teken aan de wand is, weet ik niet. Hoor. Want Dunkirk lag in de lijn de verwachtingen... dat hij de technische categorie wel zou pakken... samen met Shape of Water... Ik uh, durf mijn geld nog niet te zetten op Dunkirk... met meer Oscars in de grote categorieën als regie en film. Dus okay, we, en dan zijn we in Nederland zo opportunistisch dat we zeggen een beetje een Nederlandse film... dat die ook een, voor een deel aan het IJsselmeer is Ja, gehaald, ja. ja, ja. ja, ja. Precies, er zit veel Nederlands water in. Uh, voor het beste camerawerk. Dat, die wordt het komende uur uitgereikt. Uh, Hoijte van Ma, uh, Zou maar zo kunnen. Ook voor Dunkirk, hè? Ook voor Dunkirk, zeker. Dus uh, dat gaan we het komende uur horen. Onder andere ook uh, nog het beste liedje. Uh, uh, ik zie hier onder andere ook nog het... Uh, Beste script, uh, het beste script, het beste korte film, de beste uh, korte documentaire. Kortom nog uh, ja, heel wat prijzen die het komende uur worden uitgereikt. Ja, we gaan ons niet vervelen. En uh, uh, bij de NOS vervelen ze zich ook niet. Want hier hebben we het nieuws weer verzameld. Wat zij zometeen gaan laten horen. Na het nieuws van 4 uur zijn we bij u terug. Met een live verslag van de Oscars 2018. Vanuit de Bioscope View in Hilversum. De Oscars 2018.